Zijn met vuurrode wagens, sirenes loeien fel, de brandweer werkt zo snel, gewapend met hun helmen en hun brandspuit, bestrijden zij vol moed. Waar is de taak van de brandweerman Bij een en bij ontij paraat Steeds springt hij bij als het even kan Zijn werk doet hij zeer accuraat Daarom dit lied voor de brandweerman Die zoveel gevaren trotseert Hij is de redder van mens en dier Die heel vaak zijn leven riskeert daar komen zij, met vuurrode wagens, sirenes, loeien, vel. De brandweer werkt zo snel, gewapend met hun helmen en hun brandspuit. Bestrijden zij volmoed een brandende hel. Dan weer een team van geoefendheid In nood staan zij steeds voor ons klaar Met technisch vernucht en met veel materieel Bestrijden zij ieder gevaar Een autobestuurder bekneld in een brak Ook daar kent de brandweer zijn werk Hydraulisch gereedschap komt hier aan te pas De brandweer orang en zo sterk daar komen zij met vuurrode wapens, sirenes looiend fel, de brandweer werd zo snel. Gewapend met hun helmen en hun brandspuit, bestrijden zij voor.